9 uur. Winfred Baiens. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De Israëlische politie ondervraagt premier Netanyahu en zijn vrouw in verband met corruptie. En Nederland heeft gisteren tientallen Albanese uitgezet. U hoort het in een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins.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 De Israëlische premier Netanyahu en zijn vrouw... worden vanochtend verhoord door de Israëlische politie. Ze worden in verband gebracht met meerdere gevallen van corruptie. De verwachting is dat Netanyahu en zijn vrouw... afzonderlijk van elkaar aan de tand worden gevoeld. In Azerbeidzaan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen... bij een brand in een afkikkliniek in de hoofdstad Baku. En Nog eens vier mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak vanochtend uit op een afdeling... waar patiënten werden behandeld die hun bed niet uit kunnen. De brand is inmiddels geblust en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. De brandweer heeft veel moeite om de natuurbrand op de Brabantse Peel te bestrijden. Het terrein is erg ontoegankelijk. De brandweer probeert ervoor te zorgen dat de brand niet overslaat naar naastgelegen gebieden. De lage buitentemperatuur is wel in het voordeel van de brandweer. Daardoor is de ondergrond erg koud en branden alleen de planten aan de oppervlakte. Er is al zeker tien hectare aan natuurgebied in vlammen opgegaan.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 En president Duterte van de Filipijnen wil niet dat politiemensen... en militairen meewerken aan een eventueel onderzoek naar zijn drugsoorlog. Ze mogen niet met de onderzoekers praten, zegt Duterte. De president staat bekend om zijn keiharde aanpak van drugscriminaliteit. In nog geen twee jaar tijd zijn duizenden drugsverdachten gedood. Het internationaal strafhof is al een voorbereidend onderzoek begonnen... en er wordt ook steeds vaker aan de VN gevraagd om onderzoek te doen.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 De Israëlische premier Netanyahu en zijn vrouw worden verhoord door de politie. Het draait allemaal om verschillende corruptiezaken. En nu in het bijzonder over de affaire rondom mediabedrijf Bizek. Correspondent Anki Rechers in Israël. Anki, dat is toch uh, niet niks, een premier en zijn vrouw die tegelijkertijd verhoord worden. Ik neem aan groot nieuws in uh, Israël. Ja, het is uiteindelijk niet de eerste keer, want het gaat hier over een aantal dossiers. En we hebben inmiddels het dossier 1000 en 2000 al achter de rug. Daar zijn ze ook in ondervraagd. Maar vandaag gaat het over het dossier 4000. En dat gaat over het aannemen van steekpenningen van de eigenaar... van het grootste telecommunicatiebedrijf hier in Israël. Het is niet, uh, het is niet nieuw, maar het is wel groot nieuws hier. Want uh, simultaan worden ze dus ondervraagd op twee verschillende locaties... En dat is dus, eh, om, om, dus, om te voorkomen dat ze dus hun, uh, hun uit, uitleg dus coördineren. Dus uh, ah, ja. dat is nieuws. En er wordt ook geprotesteerd ook voor het huis van Nathan Jauw, en ook in, uh, in Tel Aviv zelf. Ja. En waar gaat die zaak uh, bezek over? Nou, het gaat er dus... Um... Toen um, uh, Netanyahu minister van communicatie was... toen heeft hij dus aan die Eloïc, zo heet de man... de eigenaar van dat grootste telecommunicatiebedrijf... heeft hij dus uh, voor gezorgd dat hij dus 1 miljard uh, revenue zou krijgen... van, het, van dat grote telecommunicatiebedrijf. Het was dus dit... Ik geef dit aan jou. En dan als tegenprestatie wil ik dus dat je in ruil daarvoor... dat ik mooi geprofileerd word op, het, op de Walla Nieuws-site. Dat is dus een site die dus ook totaal uh, uh, wordt beheerd... door de eigenaar van dit grote telecommunicatiebedrijf. En dat is nu eigenlijk uitgekomen. En ja. daar gaan dus de meeste dossiers over met, uh, uh, met Nathaniel. Dat hij dus mooi tevoorschijn komt. En niet alleen hij, maar ook zijn vrouw. En dat is natuurlijk uh, uh, ja, ongepast. Ja, en wat is dan uh, de betrokkenheid van zijn vrouw? Want deed zij daaraan mee bewust? Was ze, wist, ze er, wist ze ervan? Zijn er aanwijzingen voor? Ja, is, ze gaan ervan uit dat zij eigenlijk de drijfveer is geweest. Want de kritiek op haar is dus enorm altijd hier in Israël. Omdat ze dus allerlei dingen doet die, niet, de, die de burgers dus niet echt begrijpen. Maar er zijn dus inderdaad dus, uh, tekstmessages ge, gevonden van haar naar de vrouw van deze eigenaar van dat uh, grote bedrijf. Uh, en ook uh, dat zijn dus ook uh, uh, ja, dingen opgenomen, dus audio-opnames gemaakt... van uh, de verschillende communicaties tussen de beiden. En zij staan zeker bij betrokken. En uh, die neemt dus altijd zijn vrouw in bescherming. En dat is niet helemaal duidelijk aan de burgers van Israël waarom. Uh, ik begreep dat het vroegere hoofd van het ministerie van Communicatie... bereid is om tegen Netanyahu te, te getuigen. Dus het is een stevige zaak tegen hem en zijn vrouw. Ja, niet alleen in dit dossier. In alle dossiers eigenlijk die we tot nu toe hebben meegemaakt... zijn dat grote zaken. En zelfs er zijn dus een aantal mensen... die, zijn, die echt heel nauw bij de familie betrokken waren. Die dus echt kind aan huis waren. Die dus overgestapt zijn en die kroongetuigen zijn geworden... om hun eigen archie natuurlijk te, te redden. Maar um, dat is ontzettend veel... Um, ja, er zijn dus ontzettend veel uh, aanduidingen dat, dat dit allemaal zo is. En hij zal zich daarvoor moeten verantwoorden. En um, ja, de mensen in Israël worden eigenlijk dus een beetje moe van al die zaken... die dus steeds weer naar voren komen. Het aannemen van, niet alleen van steekpenningen... ook van um, champagne, van, van, van, van sigaren... Van, van, voor de waarde van, van, ja, van, van een half miljoen euro. Hm. Mensen die accepteren dat niet meer. Nee. Uh, maar, uh, politiek gezien uh, uh, levert dat nu al schade op voor Netanjah? Absoluut. Hij komt. Dus nu zit hij in een situatie die eigenlijk we nog niet gezien hebben. Uh, iedereen die is, dus uh, die heeft het over nieuwe verkiezingen. Hij zelf vertrekt morgenavond naar uh, de Verenigde Staten. Hij heeft een ontmoeting met Trump, ondanks al het onrust hier in Israël over, uh, ook zijn politieke situatie. Uh, heeft hij besloten om dat toch te gaan doen. Hij vindt dat reuze belangrijk. Uh, En ondertussen wordt er hier verder gespit er gedaan... In, het, in de verschillende politieke partijen... om te zien op welke manier dus uiteindelijk uh, een einde zal komen... aan het tijdperk uh, Bibi Netanyahu. Want het net begint zich echt nu te sluiten om hem. Het verhoor van Netanyahu en zijn vrouw, dus Ankie Rechers daarover... vanuit Israël. Dankjewel. Onder grote druk en tot diep in de nacht duizenden stemmen tellen. In 22 gemeenten in Nederland hebben ze daar geen zin meer in. En dus pakken ze het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen anders aan. Ze doen mee aan een experiment waarbij ze een groot deel van het stemmen tellen... de volgende dag doen. En dat moet zorgen voor minder fouten. Dat hopen ze in ieder geval in de gemeente Rotterdam. We lopen nu in een uitgestorven Ahoy. In zo'n grote congreshal komen we terecht... Mevrouw Reukema, hoe ziet het er hier uit de ochtend na de verkiezingen? Dat is helemaal vol. Er zitten hier 80 uh, tafeltjes, uh, ieder met zes personen, vijf tellers en een uh, tafelvoorzitter. En dan gaan we alle stembiljetten van de gemeente Rotterdam, zowel voor de gemeenteraad als de gebiedscommissies en wijkraden, gaan we dan hier op kandidaatsniveau opnieuw tellen. Hestia Reukema is directeur verkiezingen bij de gemeente Rotterdam en zij leidt een gigantische logistieke operatie, namelijk het stemmen tellen de dag na de verkiezingen. Hoezo de dag na de verkiezingen? Dan zijn ze toch vaak al geteld? Ja, de gemeente Rotterdam maakt gebruik van de uitnodiging van de minister voor centrale stemopneming. Er is een mogelijkheid geboden om dat te doen. En gelet op de enorme operatie waar we mee bezig zijn in Rotterdam. Met zowel het referendum als de gemeenteraad en gebiedscommissies en wijkraden. Uh, hebben wij gemeente goed aan te doen om hierop in te gaan. En op donderdag echt op kandidaatsniveau te gaan, gaan, te gaan tellen. Want er wordt dus wel geteld als de stembussen gesloten zijn. Maar alleen maar welke partij, welke lijst? Ja, dat klopt. We willen natuurlijk allemaal weten op woensdagavond hoe de uitslag in Rotterdam ongeveer uitziet. Met een grote nauwkeurigheid. Dus de voorlopige uitslag is gewoon op woensdagavond voor de gemeenteraad rond half twaalf. En dan gaan we op donderdagochtend gaan we zeg maar op kandidaatsniveau zeg maar alle stemmen tellen. Maar dat betekent dus dat al die stembiljetten, die stembussen hier naartoe moeten. We hebben het ongeveer over 1200 bussen die uit de hele stad vandaan komen. Uh, in 70 vrachtwagens, die komen hier s'nachts allemaal naartoe. Wordt netjes beveiligd en de volgende ochtend om 7 uur gaan we hier starten. Een gigantische operatie, daar hebt u ook veel meer mensen voor nodig waarschijnlijk. Ja, dat klopt. We hebben zeker voor de dag uh, van 22 maart hebben we uh, zeker duizend tellers nodig. Uh, die hebben we kunnen werven hoofdzakelijk onder de studenten van de Erasmus Universiteit... En de Hogeschool Rotterdam. Want bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn er uh, in allerlei gemeenten ja toch best wel wat fouten gemaakt als je dat omrekend naar gemeenteraad CETOS, dat zou dat wel eens zetelsverschil uh, kunnen betekenen. Zit dat er ook achter dat het gewoon accurater is, minder fouten? De kans op fouten is natuurlijk aanzienlijk kleiner. Uh, desalniettemin is onze operatie er altijd op gericht... om het uh, zo zorgvuldig mogelijk te, te doen. Ja, want, want op die avond zelf lijkt het soms wel eens een, een rat race... tussen de verschillende gemeenten. Wie is er als eerste klaar met tellen? Mensen die ook al uh, op het stembureau gezeten hebben. Ja, op een gegeven moment dan slaat er vermoeid... Toe. Nou, Dat klopt, de vermoeidheid slaat toe. Vorig jaar zijn we ook tot vier uur s'nachts op sommige stembureaus bezig uh, geweest. Ik sluit niet uit dat het nog, uh, nog gaat gebeuren. Uh, maar daarnaast is toch die centrale stemopneming op de 22e... dat we echt zorgvuldig op kandidaatniveau... en dus kunnen checken of dat overeenstemt met de voorlopige uitslag. En dat zijn niet die mensen die tot vier uur door zijn gegaan? Nee, dat is echt een nieuwe ploeg. Gelukkig wel. Helemaal ja. fris en fruitig. Ja, absoluut. absoluut. Ja, lieve mensen, goedemorgen. Dit was Tim Knol met de kids heart. Ja, afgekondigd door Tim Knol zelf. Welkom hier in de ja, studio. Dankjewel. Wij gaan straks praten over jouw nieuwe plaats. Heel fijn dat je er bent. De kritiek van Jan ja. Publiek. Eerst belangrijke zaken, want wij hebben veel reacties en vragen nog binnengekregen. Ja, en Elisabeth aantal. zet het op een rij. Ja. Uh, Oriental Beat bijvoorbeeld, die kijkt uh, via de webcam mee. En die vraagt zich af waar Jurgen is. Is hij ziek soms? Vraagt hij. Doe eens wat aan de bacteriënhuishouding uh, bij de NPO Radio 1 Studios. Stop met de cv hoogzetten. En met dat t-shirtje aan in de studio, studio zitten. Ja, maar we zitten allebei uh, redelijk warm Maar Jurgen is niet ziek uh, in dit geval. Hij was vorige keer wel ziek toen ik hier zat. Maar uh, hij is op vakantie. Hij zit in Japan. Ik weet niet of ik. Ja, dat mag ik wel vertellen volgens mij. Hij is in Japan en hij is maandag weer terug. En uh, wat wel leuk is om te vertellen is dat die uh, uh, plopkappen, dat zijn uh, die, die, die witte bolletjes die op de microfoon zitten hier, uh, dat die, daar zit iedereen in te praten de hele dag. En dat zijn dus echt verzamelbakken voor Ja, daar hebben we ook uh, al eerder over ja. Dus dat die zouden we af en toe even moeten uitsoppen ja, ja. Nou we gaan binnenkort naar nieuwe studios en er zijn, bij bij, bij nee, het ja, zingen zeggen, is dat ja, ook ja he? ik heb mijn eigen microfoon hiervoor als, als ik een door een andere microfoon, ik heb microfoon altijd plekken op mijn lippen en zo dat moet je echt vermijden ja, ik heb ooit de technicus van Hans Deeuwen gesproken en die, die, die, die moest dan af en toe dat, dat sponsje schoonmaken dat in zo'n microfoon zit ja, die na, ook zo na zo een hele tuur, tour is dat behoorlijk, uh, behoorlijk ja. wat nou tot zover de plopkast. smakelijk allemaal Heel, ja smakelijk hey, <laughs> Uh, dan hadden we het vanochtend ook nog over het bericht... dat president Trump hoge heffingen invoert op staal en aluminium... dat Amerikaanse bedrijven importeren vanuit het buitenland. Dit allemaal om de eigen staalindustrie te stimuleren. En Matthijs vraagt zich af... Uh, wat voor staalproducten Nederland nou maakt voor de VS? Het gaat daarbij met name om uh, staalsoorten... die uh, zowel licht zijn uh, als sterk... en ook bestendig zijn tegen uh, extreme... Uh, omstandigheden, wel onder hoge druk uh, of uh, hoge temperaturen. En die uh, worden toegepast in uh, hoogwaardige toepassingen... met name in de automobiel- en de vliegtuigindustrie. Ja, dat was uh, Seko Lahiri, de directeur van de VNMI... de Vereniging voor Metaalindustrie. En uh, Winfried, jij sprak hem eerder uh, in de uitzending. daar kwam dit fragment vandaan. Ja. Tot slot nog een boze Martijn-Lutkemeijer uit Helmond. Jullie moeten eens kappen om over dat schaatsen te praten. Ik uh, zit al de hele week met griep en zware verkoudheid op de vrachtwagen. Ik ben ja. net terug van ellende met sneeuw in Engeland. Ik ben dit weer... Ja, snap ik ook wel. Nou, uh, dan zeggen we sorry en, uh, en veel sterkte voor uh, Martijn. Dank allen voor de reacties. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via nosradio NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn at Het is rustig op de weg. Er zijn geen files meer die uh, noemenswaardig zijn. Dus wij gaan gelijk naar uh, mijn hoofdgast van vandaag, Tim Knol... Welkom wederom. Ah, goedemorgen. Fijn dat je hier bent. Je hebt een nieuw album, Kids Heart hoorden wij zojuist al eventjes van het album Cut The Wires. Daarmee ga je op tour ja. door het land. Dat begint vandaag. Wat is de ja. eerste stop? De eerste stop is Gouda vanavond, de So What. Ja. En we doen iets van 13 shows denk ik deze maand. Ja. Onwijs veel zin in, want ik heb twee jaar lang in mijn eentje gespeeld. Solo, mm -hmm. echt, echt alleen, vaak zonder geluidsman ook. En ik had nu echt zin om weer eventjes met vrienden op pad te zijn en even ja. los te gaan ook. Ja, echt weer het echte leven van een muzikant. Uh, ja, ja, ja, zeker. En het publiek ja. zien weer eens een keer. En de dat bewondering is, voelen. Dat is altijd leuk. Dat had je natuurlijk ook wel als je solo was. Maar goed, met, uh, nu met volle bak energie vanaf ja, het podium ook. Het is echt anders. Met een band is het echt anders. Ja. Het is echt knallen. Um, ja, als je goed naar Cut the luistert, en, uh, uh, en, en wellicht uh, hoorden de mensen dat misschien ook al in het vorige nummer al een beetje. Maar het is natuurlijk lichtvoetig uh, aan de één kant, maar er zit ja. wel een, een serieus verhaal achter. Ik, ik, ik zet hem eventjes stevig in. Als we da Douwe Bob niet hadden gehad, dan hadden we deze plaat niet gehad. Um, dat is wel heel stevig. <laughs> maar uh, nee, nou, laten we nog erger zeggen. Als Douwe Bob niet zo'n succes had gehad... Dan nou, heb jij niet zo'n mooie plaat gemaakt. Uh, nou ja, dat zou misschien wel kunnen. Kijk, wat leuk is, is dat ik met Douwe ook op deze plaat wat leaks heb gemaakt. Ja. Dus we zijn helemaal dik oké. Okay, er is geen rivaliteit. Nee, nee, nee. Maar er zit nee. wel een verhaal achter. Er was wel een soort rivaliteit, hoor. Want uh, hij heeft mijn halve band meegenomen. naar zijn. Uh, toen hij uh, net met de Best Singer Songwriter klaar was. toen nou, ja. zat ik opeens zonder band. Ik had ook een hele stomme fout gemaakt. Ik had in de finale van de beste Singer Songwriter... Was ik, heel, ik, ik was echt fan van Douwe, de destijds echt supergoed was hij daar. En ik zei ze van, nou ja, je mag mijn band hebben, een beetje voor de grap. Maar ik wist niet dat het nog geen twee weken later ook uh, gebeurde. En even voor de duidelijkheid, die band dat was niet zomaar een band. Dat waren jouw trouwe maten. Uh, ja, nee, en dat even, was ook... zeker. De manager, mijn manager was ook mijn toetsenist. en We schreven alle liedjes samen. En, en dat was wel eventjes uh, een ja. klap in mijn gezicht. Die stapte allemaal over. Ja, uh, zei, die stapte over. En toen was ik wel zo van, oh, uh, en nu? Ja, want ja, ik wist niet zo goed eigenlijk wat ik met de rest van mijn carrière moest. En, nee. en nu vandaag de dag, het is ook, heb het ook al vier jaar geleden dat dit gebeurd is. Um, dacht ik van, ik, ik moet er onafhankelijk worden. En niet meer van iedereen, uh, weet je van een manager of van een tekstschrijver. Ik moet het zelf kunnen doen. Ook het opnemen zoals Van de Plaat. Ja. En, en dat, dat was mijn streven eigenlijk afgelopen jaren. Het gaat daar. Uh, cut the wires, want het doorknippen ja, van, van alle verbanden gaat het daar. Ja, dan? Het, is, het is een zoektocht geweest naar onafhankelijkheid. En de, de, de, de, de vriendschappen zijn stuk gegaan, er zijn nieuwe vriendschappen bijgekomen. En um, het was een ja, persoonlijke zoektocht. En ik denk dat dat, dat, dat de plaat wel. Uh, dat het een beetje de, de, de, het thema is van, van, van deze plaat. Ja, al, dit album, ja. ik zeg altijd plaat, maar dit album is uh, voor mag mij nog mooi. wel voor Ja, mag het? De nostalgisten onder ons. Is ja, oké, ja, okay, goed, plaat dan. Ja. Vooruit. Maar nee, dit, okay, dit liedje wat je net hoorde van Kids Hard, heb ik geschreven over een van mijn allerbeste vrienden, uh, die uh, echt Amsterdammer is. En wat doen Amsterdammers toch het meeste van de tijd? Klagen? klagen. Oh, ik ja, was, dacht en, dat, dat ze dat in Rotterdam goed konden. Maar ja, Amsterdam, nou, maar Amsterdam is ja, ja het is het altijd wel iets, hoor. Ja. Het, uh, nu is het toch het groot probleem bijvoorbeeld. Je de woont er nu, hè? En komt ik zelf uit verduidelijken. Horen. Ik woon in Amsterdam en ik, ik erg hem ook overal aan. Maar het <laughs> maakt niet uit. Ik ben wat dat betreft <laughs> heel goed geïntegreerd. Maar nee die, die vriend van mij die, uh, die klaagt heel vaak. En op een gegeven moment ging hij minder klagen. En als hij in Amsterdam niet klaagde, gaat het eigenlijk nooit zo goed met hem. En dat was ook het geval. Hmm. Maar vandaag de dag klaagt hij weer. Maar ik, daar, heb, daar heb ik bijvoorbeeld ook een liedje over gemaakt. Ja, niet, alleen maar... niet alleen maar over dat, over nee, over nee, dat, nee. Over dat nee. verraad van jouw vrienden. Want even nog, heeft die dat verraad viel uiteindelijk. Hè? Ja, is ook nee. wel weer goed gekomen. Want ja. je had laatst weer even steun nodig van die voormalig manager. Ja, en toen en toen. Uh, want je had je veel uitgesproken. Wat was het ook weer? Nou, ik had me een beetje veel uitgesproken tegenover een radiozender 538. Oh ja, over ik, maan. Uh, toen. Over maan. Die, en dat... die streaker actie. Ja, en ik had, ik, ja, ik had nooit. Uh, op Twitter, uh, ik heb niet heel veel volgers op Twitter, en ik dacht, ik, ik, ik zet wel eens mijn mening daarop. En ik had hem iets ongenuanceerd gebracht, van uh, uh, kut 538. Dus ik had ja. een beetje grove woorden in me gebruikt, en dat werd ik ging een filmpje kijken en in twee uur later zet ik mijn telefoon weer aan. En ik uh, zag een beetje van 503 tweets en uh, allemaal mensen die over me heen vielen. Oh mijn god. En positief en negatief. En dan nog geen uh, half uur later had ik inderdaad mijn ex-manager aan de telefoon. Moet ik je helpen? Ik zeg nou dat is op dit geval wel fijn. Maar ik heb geen flauw idee hoe ik dit, uh, ja. hoe ik dit moet aanpakken. Ja dat was de, dus de, de, de, de Mathijs heet hij. Mathijs van Duivenbode, de, de, de, de, de, de man die je overstapte ooit. Ja. Maar uh, jullie zijn dus nog wel in die zin uh, ja. goed verbonden. Ja hoor, ja zeker. Alles, met iedereen kan ik het goed vinden. Dus, ja. uh, um, uh, je bent een uh, Veelzijdig mens, uh, uh, als je jou een beetje volgt, uh, je fotografeert veel. Je had uh, een biermerk op een gegeven ja. moment. Um, je hebt uh, je eigen label, want uh, je hebt ja. het over platen... maar je, je hebt ook een liefde voor, uh, voor het vinyl. Absoluut. Je ja. verzamelt ongelooflijk veel obscure plaatjes de hele ja. tijd. Ja. Um, uh, was dat ook allemaal een tijd, want het ontwikkelde je allemaal de afgelopen jaren... was dat ook een beetje een zoektocht naar uh, wat je nou eigenlijk leuk vindt in nou, het leven? Een paar jaar geleden was er een... misschien ook al een vlucht uit de muziek. Nou, ik had niet zoveel lommer in muziek na mijn derde plaat. En uh, ja, als je geen uh, plezier erin hebt beleefd, dan kun je maar beter even uh, of stoppen of gewoon weer eens kijken waarom ik, waarom ik geen plezier meer had. Hoe kwam dat? Want heel veel mensen zullen <laughs> nog begrijpen van ja, oh god, het is zo'n een fantastisch leven om ja, muziek nou, te maken. Het is echt onwijs Het is echt, het is echt onwijs leuk Alleen uh, het werd een soort routine. En dat, dat, dat, dat moet je vermijden. Dat, dat je elke keer hetzelfde rondje doet en dezelfde mensen tegenover je hebt en hetzelfde verhaal bijna vertelt. En ik, had gewoon eigenlijk, ik, zat, ik, ik, zat, ik was er een beetje klaar mee. En ik moest gewoon eigenlijk gewoon kijken... van wat, waar zit de lol voor mij in muziek maken. En dat is toch... En ik had een paar jaar geleden een ander bandje ik begonnen. Het, het de Miseries. Ja. Dat is een heel stevig uh, rock'n'roll-bandje. Ja. En daar vond ik... Uh, iedereen schokt zich god, volgens ja, mij. De echte dat, ja, ik heb een, een geweldige optreden gehad op Oranje Pop ergens. En er stond dan de Miseries. Maar er stond Tim Knol groter, tussen haakjes. Dus iedereen dacht dat ik het de Tim Knol-show kreeg. En... Ja, dat was, niet een, uh, dat was een keiharde rock -roll show En dan was schrok, zag ik behoorlijk wat mensen weglopen. <laughs> ik heb ook Robert de Brink nog een keer heel erg laten schrikken. Die dacht ook, okay, leuk Tim Knol Op Vlieland speelde ik toen. Maar ook met de Mysteries. Nou, die wist niet, dus snel die weg moest zijn. Robert de Brink. Ja, Robert de Brink. benen. Maar die, ja, ja, die vindt mijn solo werk wel leuk. Maar uh, nee. de Mysteries, uh, no go. Maar goed, het was met vier vrienden op pad. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel echt. Hier, doen, hier doen, maar ben ik ooit begonnen met muziek maken. Ja. Met elkaar iets creëren. Uh, en en dat, dat, ja, dankzij die gast heb ik dat wel, de plezier helemaal teruggekregen. Je was ook heel vroeger al succesvol, natuurlijk, 18 jaar, 19 jaar, ja, met dat was wel snel. Ja. Ja. Moest je ook niet gewoon versneld volwassen worden? Ja, dat ze voelden het wel. Ik was eigenlijk gewoon nog een puber en, en, en het, het was ook heel erg. Ik was ook niet echt uh, handelbaar in het begin. Ik was wel handelbaar, maar ik. Ik merkte wel dat ik echt een puber was. En ja. af en toe een beetje tegendraads. En, en ook en nog bleu wellicht. Absoluut. Ja, ja, ja, ja. Ik, als ik dan ook mezelf terugzie, wel uh, van, vijf, van zes, zeven jaar geleden... bij de wereldrijd door, je ja, ik, ik schiet echt in de lach. Ja. Ik zie daar een hele andere Tim. Um, uh, je woont nu in Amsterdam, kijk ja. ik al eventjes. Uh, voel je daar op je plek? Want uh, we horen is toch nou. waar, je, waar je kern ligt? Ja, ik, ben en, de, ik voel me, me echt horinees. En dat zal het zo blijven. En ik hoop ook ooit weer terug te gaan. Nou is het wel zo, kijk, ik heb een hele leuke vriendin... die wil graag in Amsterdam wonen. Dus dan wonen we daar, maar ik woon naast Paradiso bijna. Ja. En dat is wel, ik ben echt een groot muziekliefhebber. Dus voor mij is het echt heerlijk om uh, bij Paradiso en de Melkweg en al die mooie zaaltjes in Amsterdam naar veel shows te kunnen kijken en voor inspiratie op te doen. Dus en je hebt heel veel mooie platen zaken. Ja. Dus, dus ja, je ik ben prek. op zich best tevreden in Amsterdam. Alleen ja, het zijn wel, het zijn wel het te veel toeristen. En uh, je ziet heel veel van die rode fietsen Dan komt het in, weer. In de ja. tram. En uh, <laughs> weet je van die dingen. Dat Wanneer sta je in Paradiso? 23 maart. Kijk, dan ja. kun je lopend naar je werk. Ja, Dat klopt. Kruipend naar huis. Cut the wires. Zo heet het album en de tour ook, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Vanavond in Gouda. Tim ja. Knol, dankjewel voor Dank je komst. 1, 2, 3. We nemen nog even door wat er vandaag voorbij gaat komen hier op de zender. Het is de dag van de Europa-speeches. U hoorde er net over uh, hier in dit programma. Onze correspondenten vertelden erover. Na het middaguur spreekt premier Rutte in Berlijn over zijn plannen met Europa. En ongeveer tegelijkertijd, ja, dat vindt Rutte waarschijnlijk niet zo leuk... vertelt de, Br de Britse premier mee in Londen... wat zij voor ogen heeft met Groot-Brittannië na de Brexit. En vanavond wordt bekend welk liedje Welen gaat uitvoeren... op het Eurovisie Songfestival. Had jij een voorkeur, Tim? Uh, ik vond het eigenlijk een beetje vreemd om naar te kijken. met zo'n zonneband en zo. Ik, ja, ik heb er ja. geen mening over even. Hij liet de afgelopen dagen in het tv-programma De Wereld daardoor: vijf nummers horen. Ja, stem nu, uw, uh, stuur je voor... Wat zei je, Tim? De laatste. De laatste, laatste? Ja. oké. Okay, nou, je zou zeggen, je kan nu gaan stemmen... maar dat is niet zo, want uh, Welen heeft zelf al besloten welk nummer het wordt. Dat vond ik nog het meest verrassende aan dit hele... Ja, waarom was het dan het hele item, vraag je dan. Ja, mij. daar kan ik dus geen antwoord op geven, hè? <lacht> um, We gaan naar uh, Daphne Schippers, want uh, zij won al twee wereldtitels in de buitenlucht... maar nog nooit werd ze wereldkampioene indoor. Vandaag kan daar in Birmingham verandering in komen. Schippers komt in actie op de series van de 60 meter. En die houtkamp, um, Schippers topfavoriet... Nou, mm. oh, nee, dat zou ik niet uh, zo snel willen zeggen. Het is de 60 meter, wat je al zei. Ze is wereldkampioen op de 200 meter buiten. 60 is wat aan de korte kant, ja, maar cool. ze heeft hard gewerkt aan haar start. En er zijn natuurlijk, zoals altijd, en dat hoort ook bij een wereldkampioenschap... grote uh, concurrentes, zoals uh, een Amerikaanse Oliver, de snelste van dit jaar... Uh, een uh, dame uit Trinidad en Tobago, Ahi... Cambungi uh, uit Zwitserland, ook een hele snelle 60-meter loopster. Okay. Dus dat ligt redelijk open. Maar ze behoort wel tot de favorieten, uiteraard. Ja, is het belangrijk voor haar? En, ja, ik denk het wel. Het is een van de twee grote toernooien uh, dit jaar in, uh, op atletiek gebied. Het WK Indoor en het EK in augustus in Berlijn. En dat zijn twee van die, uh, zoals dat zo mooi heet, piekmomenten. Hè? Dan moet je er staan. Maar haar. Uh, de uh, generale repetitie vorige week in Glasgow was niet goed. Toen liep ze gewoon niet uh, snel genoeg. Terwijl ze eerder uh, vorige maand heel goed diep op de Nederlandse kampioenschappen. Dus het kan vries, het kan dooien. En dat uh, geldt hier zeker in, uh, in Engeland. Want het is hier noodweer. Ja. Er is code rood afgegeven ja. voor heel veel plaatsen. Ook uh, hier in de buurt van Birmingham. En dat was uh, te zien ook. Want gisteravond toen het ja. opende met die prachtige medaille van uh, Sivan Hassan. Toen zat het niet echt vol. Nee. Ze zijn hier wel gek op atletiek. Nee, het is wel indoor, dat scheelt alweer. weer. <lacht> um, oh, Andy, ik ja. ga je veel succes wensen daar en veel plezier. Um, Zometeen hier op NPO Radio 1... En dan hebben we natuurlijk spraakmakers Karel-Johan de Zwart. Winfried, goedemorgen. Uh, Roger van Bokstal is de spraakmaker van de dag. De president-directeur van de NS is een blij man. Want het gaat, uh, gaat goed, zo bleek gisteren... uit de mooie jaarcijfers van de NS. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij er ook voor... dat ons land dreigt uh, dicht te slippen als we niet investeren in onze infrastructuur. Hm. Structuur. Nou, die man heeft zo'n cv. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Maar Zeker. Die kan echt Altijd overal handig praten. Ja, dat is wel handig. Goed, dat is zometeen in Spraakmakers, johan Veel plezier. Iedereen die luistert ook. Zometeen ook nog om twaalf uur de podcast De Dag. Hou die in de gaten. Uh, maandag is Jurgen er weer. Het was uh, leuk hier om uh, drie weken te zijn. En die ja, heeft nog het nieuws, hè? Ja. NPO Radio 1. Er hebben gisteren al 400.000 mensen belastingaangifte gedaan. En dat is een record voor de eerste dag waarop mensen aangifte kunnen doen. Het is altijd druk op de eerste dag... maar volgens de Belastingdienst was het nog drukker dan normaal. China roept op tot terughoudendheid na het besluit van president Trump... om staal en aluminium uit het buitenland zwaarder te belasten. Het besluit leidde tot paniek op de beurzen. In Japan daalde de Nikkei 2,5 procent en ook de AIX staat in de min. Het gaat weer beter met de verkoop van fietsen. Na een jarenlange daling zijn vorig jaar weer meer fietsen verkocht. Vooral dankzij de e-bike. Van de 23 miljoen fietsen die rondrijden in Nederland... zijn er bijna 2 miljoen elektrisch. En in Azerbeidzaan zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen... bij een brand in een afkikkliniek. Het vuur brak vanochtend uit in een afdeling waar patiënten werden behandeld... die niet zelfstandig uit bed kunnen komen. Het weer, eerst nog wat zon, maar later bewolking vanuit het zuiden wat sneeuw. Daar komt de temperatuur net niet boven nul. In het noorden kan het nog een paar graden vriezen. NPO Radio 1. KRO NCRW. We zijn weer back on track... Carl-Johan Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, de Nederlandse spoorwegen zitten weer helemaal op het goede spoor. Dat zei althans onze spraakmaker van de dag: de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, Roger van Bokstel. Gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Ja, meneer Van Bokstel, goedemorgen. Goedemorgen. Het is al twee uh, nachten tegen de min tien en ik hoor helemaal niks over bevroren wissels. Hoe kan dat nou? Ja, dat zijn onze vrienden van ProRail. Hè. Die hebben ja. uh, tegenwoordig verwarming in wissels ingebracht. En uh, die waren voor de kerst nog niet helemaal klaar, maar nu steeds beter. En vandaar dat de treinen goed doorrijden. We hebben wel helaas op twee trajecten vandaag de bovenleidingstuk. Ai. En ja. dat is jammer, uh, maar dan worden de mensen met bussen gewoon heen en weer gebracht. En we hopen die reparatie natuurlijk zo snel mogelijk rond te hebben. Ja, heeft u op zo'n moment ook contact met meneer Eringa? Nou, ik heb heel veel contact met meneer ja, Ga Echt heel veel, twee, drie keer in de week. Maar bij, bij kleinere incidenten hoeven we elkaar niet te bellen. En vertrouwen ja. echt op onze mensen die ja. dat ook snel verhelpen. Even appen, komt het goed? Pier, ja hoort komt goed. Uh, en over een kleine drie <lacht> weken uh, moeten we een mening hebben... over de invoering van de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Maar ja, zijn we uh, voldoende geïnformeerd? Waarom horen we niet de verschillende politieke partijen... Wat die ervan vinden. Bart Wijnholds hoofdredacteur van Vrij Nederland, ben jij er al uit? Uh, nou, ik heb uh, uh, zeggen, de um, uh, stembijzer ingevuld van Bits of Freedom. Ja. En uh, daaruit blijkt dat Helemaal ik... Helemaal uh, niet gekleurd. Keihard. Uh, ja, dat, is, <laughs> ja maar dat begon natuurlijk al bij mij. Dat ik daar naartoe ging mm -hmm. uh, ja. om te kijken wat ik moest stemmen. Nee, ik ga uh, tegenstemmen. Oké. Okay. In stambe gaat het over de toegankelijkheid van de binnensteden. Detailhandel Nederland maakt zich zorgen over die toegankelijkheid. Nu steeds meer lokale partijen aandringen op het weren van auto's uit de binnensteden. De stelling vanochtend is... Binnensteden moeten... Goed Bereikbaar blijven voor auto's. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ja, want die auto's moeten zoveel mogelijk geweerd worden uit de binnensteden. Dat roepen in ieder geval veel politieke partijen in hun verkiezingsprogramma. in aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen. Maar is dat wel zo'n goed idee? Diek diek. Een op de vier lokale partijen wil auto's weren uit het stadcentrum. Populistisch aandoende opmerkingen van nou maak die binnenstad maar autovrij. U zegt dat het is een gemakkelijk populisme. Toch wel erg makkelijk. Volgens de winkeliersorganisatie heeft dat desastreuze gevolgen voor de winkels in die binnensteden. Nou, als je traditionele winkelen in binnensteden aantrekkelijk wil houden... dan moet je zorgen voor een gastvrije omgeving. En daar hoort een goede parkeergelegenheid erbij. Desastreuze gevolgen voor de plaatselijke economie dus... zei Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland... vanmorgen bij de collega's van het Radio 1 Journaal. Moeten binnensteden gewoon bereikbaar blijven voor auto's... want hebben winkeliers het niet al zwaar genoeg... bijvoorbeeld door het vele online shoppen natuurlijk? Of is leefbaarheid en schone lucht in de binnenstad veel belangrijker... en zijn er genoeg alternatieve manieren om in het centrum te komen? Meneer Van Bokstel, eens of oneens met de stelling... Nou ja, ik ben het zeer eens met de gedachte dat uh, uh, auto's die en veel ruimte en veel fijnstof creëren, uh, minder in het centrum van steden zouden moeten komen. Ja. Ik, had, ik las voor een half jaar geleden nog dat de Stadhouderskade in Amsterdam is geloof ik de meest vervuilde straat van heel Nederland. Uh, ik, ik vind het standpunt van meneer Van Boek om ook een beetje oudbollig, uh, want... Kijk naar, naar uh, grote steden om ons heen. Londen, Parijs. Die, die allemaal de toegankelijkheid van die steden borgen voor het grote publiek. Door goed openbaar vervoer. Ja. Metro's, trams, sneltreinen, light rail. Dat is iets wat we in Nederland ook moeten gaan doen. Ik ben helemaal niet tegen auto's, in tegendeel. Maar ja, onze steden kunnen dat gewoon niet meer aan. En je kunt ook niet eindeloos doorgaan met parkeergarages bouwen. Je zult het vervoer slimmer moeten gaan regelen in de drukbevolkte steden. En uh, aan- en afvoer van goederen voor winkeliers, dat vind ik ja, echt een iets dat is, anders. dat is dan altijd een argument Ja, ook. maar dat kan echt gewoon heel goed. En, en er zijn zoveel concepten al ontwikkeld... Uh, waarbij je slimme doorvoer naar de binnenstad kan regelen... bepaalde uren voor aan- en afvoer van goederen. Als NS hebben wij dat probleem ook met stations. Ja. En dat lossen we op een hele goede manier op. Hoe dan bijvoorbeeld uh, even? Nou dan door, door bijvoorbeeld een te op één plek... Uh, een aan- en afvoer van goederen, uh, zeg maar. met groot vervoer te regelen. in bepaalde tijdblokken. En dan de doorvoer met kleinere uh, wagentjes. Uh, naar de locatie waar uh, de winkels zitten. En dat is gewoon echt goed te doen. En dat doe je in samenspraak met stadsbestuur. Ja. Uh, ook met consumentenorganisaties. Dus. Um, ik, ik, ik vind alleen maar roepen, uh, we, we zijn tegen. Dat, dat is denk ik niet een houding. Maar die. Maar ja, ons... Van Woelkom zegt ook, het signaal dat je geeft... door auto's te weren uit de binnenstad, is ook... Uh, ja, u bent niet welkom. En dat nee, is natuurlijk dat, ook een punt voor jou. Dat je. is helemaal niet waar, want je, er zijn heel veel mogelijkheden... om je auto aan de rand van de stad heel goed te parkeren... en dan heel slim en snel en goed door te gaan. Als ik hm. nou kijk, uh, uh, de jonge mensen in de steden die daar wonen, die nemen al heel vaak geen auto meer. Want die zeggen, ja, het bezit is veel duurder dan het, de beschikbaarheid. Dus ik wil er één kunnen aanhouden of huren. Uh, en, en dat is echt een trend die gewoon in heel uh, de westerse wereld aan de gang is. Uh, dat gaat ook uh, met fietsen. We lopen, we lopen eigenlijk een beetje achter op dat gebied. Nou ja, ik, ik, ik vind het klassiek aan de rem hangen van we moeten dit niet doen. Dat, dat, dat gaat ons niet verder brengen. En ja. nogmaals, ik ben niet tegen de auto... Maar ik ben wel voor slimmer vervoer in steden... die milieuvriendelijker moeten worden, de duurzaamheid... en waarin het ruimtebeslag... Ook goed op de netvlies moeten houden. En ja, dan, dan kun je niet alleen maar roepen: de auto moet blijven, dan moeten nog meer parkeerplaatsen komen. Dat is, dat is te eenvoudig en tekort door de bol ja. die dan vast komt te zitten. Nee, ook nog ik, eens een ken, ik ken de heer Van Woercom, maar ja. ik, ik had gedacht dat hij iets innovatiever zou reageren. Oh ja, u werd echt een beetje teleurgesteld ook in hem. Ja, ik vind, zo, ik vind weer het klassieke beeld tegen. Nou. En zit nogmaals... we niks meer op? Nee, dat gaat niet helpen. Nee. Bart uh, Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Uh, woon jij in een binnenstad? Ja. Of in de binnenstad? Ja. Welke? Uh, Amsterdam. In Amsterdam, ja. Ja, Wat ja vind jij? binnenstad, oud-west, bij het Vondelpark, ja. ja. Nou ja, het is ja. wel druk in ieder geval daar. Het is veel auto's. het is steeds drukker ook, ja. Mm -hmm. ja. ja. ja. Eens of eens met de stelling? Um, ik vind, uh, um, ik vind uh, dat die auto zo snel mogelijk uit de binnenstad weg, uh, weg moet. Dat mm. lijkt me echt uh, ontzettend goed voor de stad. Ja, En het argument dat dat uh, enorm omzet gaat schelen voor uh, de detailhandel... en voor de winkeliers, ja, de lokale je middenstand. Moet heel, je moet volgens mij even overstijgen en kijken naar de ontwikkeling... van zeg maar zeggen, hoe mensen hun spullen betrekken in algemene zin. En daar zie je bedoel, de laatste keer dat ik in een winkel in Amsterdam... iets heb gekocht, is best wel lang geleden... Uh, zeker uh, ouders met jonge kinderen... die zitten gewoon s'avonds, als de kinderen in bed liggen... gewoon hun ja. boodschappen te doen. Ja. Uh, en dan komen er allemaal pakjes binnen. En dat zijn vaak wel busjes, trouwens. Dus die, moeten, die busjes moeten wel in de binnenstad ja, kunnen Ja, doen. precies, dat die moeten dan wel uh, ja, maar terecht zeker. kunnen. Die busjes met die pakjes. Intelligent maar, vervoer. Ja. Ja. En dan liefst elektrisch? Maar ik vind ja. En ik vind, bedoel, laatst was er een jongen op de radio. Zo'n zo jonge student over infrastructuur. Die zei van ja, die, die hele Noord-Zuidlijn is eigenlijk jammer. Als we die tunnelbuis gewoon leeg hadden gelaten. en we hadden daar allemaal elektrische fietsjes, fietsjes door laten rijden. Dat was eigenlijk veel slimmer dan die zware, logge treinstellen. die, ja. die, die zijn eigenlijk ook alweer nou, automatisch. Waarmee, waar, die zijn ook waarmee, al waarmee weer een je meer mensen kunt vervoeren. Ja. We gaan eens even kijken hoe er in het land wordt gereageerd. Uh, op uh, de stelling: binnensteden moeten goed bereikbaar blijven voor auto's. Aristakis, Aristakus. Aristakus op onze site. Ik ben muzikus en ik moet regelmatig optreden in horecabedrijven in de binnenstad. Nou, ik neem die optredens niet meer aan, hoor. Met dank aan het belachelijke beleid van Nederland. Zo, meneer van Bokstel. om even een tegenargument in te brengen. Ook Wim van Kampen wil dat de binnenstad bereikbaar uh, moet blijven voor auto's. Hij vindt dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in ondergronds parkeren. Caroline Fieret is het daar niet mee eens. Zij wil de auto aan de rand van de stad zetten... en met een elektrische bus naar het centrum. Zelf neemt ze altijd het openbaar vervoer naar de stad... want de parkeerkosten zijn veel te hoog, zegt ze. En bij grote aankoop... Laat je toch gewoon lekker thuis brengen. Dat is het idee. Uh, aan de telefoon Peter Klaassen, voorzitter van de Bosse Ondernemingsvereniging. Het Hartje. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laat me raden wat u vindt. Ik vind dat er een, een zeker evenwicht moet zijn... wat afgeleid is van de vraag van wat wil je nou in die binnenstad hebben? Ja. Winkelen, wonen, werken, evenementen, toerisme. Een hele hoop. Ja. En elk van die functies stelt zo zijn uh, ruimtelijke eisen... en zijn eisen aan bereikbaarheid en parkeren... En dat betekent als je ervoor kiest dat de binnenstad een, een, een forse functie moet blijven behouden voor uh, het koperspubliek. Dat die binnenstad daarvoor ook toegankelijk moet blijven. Mm -hmm, ja. En ik heb mogen meeluisteren en ik ben het eens met de opvatting uh, dat je daarvoor naar verschillende oplossingen moet kijken. Maar ook het koperspubliek dat een aantal uren uh, in, in de stad wil verblijven en dan snel uh, tot kopen wil overgaan. Voor, ook voor die groep moet de stad bereikbaar blijven. En daarvoor is noodzakelijk uh, voldoende en betaalbare parkeergelegenheid... en ook een redelijke autobereikbaarheid. Ja, ja. U... Dat wil niet zeggen op LR, LR, in elke straat. Want hier in Den Bos is het al zo dat de stadskerk 40 jaar autovrij is. Ja. ja, al gedeeltelijk hè? is Den Bos uh, autovrij. Ja. Uh, merkt u, uh, dat is dus al 40 jaar zo, uh, dus u zult de, de gevolgen of de verandering daarvan uh, niet. Uh, die is niet heel recent. Maar uh, zijn er gevolgen voor ondernemers in de binnenstad? Is dat iets wat jullie merken? Ik merk wel dat uh, op plaatsen waar uh, ondernemers zitten. en die een grote afstand hebben tot uh, parkeergelegenheid de uiteinden van de wat grotere winkelstraten... Ja. dat daar uh, het probleem van de gebrekkige bereikbaarheid beleefd wordt. En uh, dat gaat wel duidelijk ten, uh, ja. ten koste van omzet en soms oh ja? ook... Vertrek van de winkel. Ja, en in welke orde van grootte moet ik dat zien? Dat het ten koste gaat van de omzet? Ik bedoel, hoeveel, nou ja, een percentage is misschien wat veel gevraagd nee, maar, maar, op dit moment, maar wat kost het? Op dit moment ineens volledig gemeden, hè? Dus hm? Dat is niet een kwestie van nee, 10% daarom. of 20% minder omzet. Ja. Maar hoe hard komt die klap aan als er geen auto's bij de, in de buurt van zo'n winkel mogen komen? Ja, dat, dat varieert. Ja. Uh, maar, maar dat kan betekenen dat de winkel gewoon sluit. Ja. Uh, en uh, dat er meestal, het wordt meestal niet aan de grote klok gehangen. Maar uh, dat is wel een ontwikkeling. Ja, u, was, u was ooit trouwens uh, D66-wethouder in Den Bosch. Ja? Hè? Wat heeft u zelf eigenlijk bijgedragen aan die autovrije binnenstad? Als bestuurder? Ik, uh, ik heb, en dat heb ik in het begin gezegd... ik heb gekozen voor een zeker evenwicht. Welke functies wil je in de binnenstad hebben? Dat zijn er nogal wat. Daar heerst hier in Den Bosch een redelijke consensus over... En daar moet je je verkeersbeleid op aanpassen. En een van de punten die, die ik in die tijd heb gerealiseerd... is het realiseren van een binnenstadsring... dus rondom het centrum heen... Ja. met een afstand van ongeveer 400 meter tot ja. ja. En, en wat, wat ik nu zie is, uh, yes, dat, is dat men aan die formule wil tornen. Ja. Want wat vindt u van de oproep van Van Woerkom? Uh, uh, en vooral de reactie daarop hier aan tafel... namelijk het is een beetje ouderwets om zo nee. tegen te zijn. Ja, maar kijk, dat... dat Woorden als ouderwets of, of uh, misschien wel, wel wel gezellig. Dat, dat, dat zijn uh, wat mij betreft uh, te weinig zakelijke uh, kwalificaties. Als je ervoor uh, om uh, ook het winkelen tot een essentiële functie van de binnenstad uh, te laten blijven, dan moet je daar gewoon de verkeersconsequenties van nemen. En dat is niet alleen maar automobiliteit, helemaal niet. Maar je moet wel de consequenties nemen. Loopafstanden van ongeveer 400 meter kunnen gemaakt worden maak je ze groter, al dus onderzoek, ja. dan blijven mensen weg. Dan heb je een probleem. Hartelijk ja. dank voor deze zakelijke woorden. Peter Klaassen, voorzitter van de Bossen Ondernemersvereniging Het Hartje. Marco de Pauw, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van de stelling? Nou ja, niet wat u van de stelling vindt, maar bent u het eens of oneens daarmee? Nou, het feit is dit. Ik ben rechtstreeks uit de piesbos. Ik ben natuurfotograaf, ik zit oh. nu in mijn schuilhut. Ja. En um, ik ben echt heel erg groen, kan ja. je begrijpen. <laughs> Alleen het volgende is dit. Um, ik wil heel graag een elektrische auto. Of ik rij nu in een vervuilende uh, Volkswagen transportenbus. Ja. Maar, maar hoe kan ik nou als. Ja, want ik ben natuurlijk ook een kleine ondernemer. Ja, rijdt u hem daarmee door de Biesbos heen met die vervuilende Volkswagenbus? Ja, ja, maar daar, daar oh. komt het. Ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar een alternatief. Ik zou heel graag vervocht op een elektrische quad rijden. Die dingen die zijn. <tus> Die bestaan, ja. maar die je die, die, die, die, die, die dan alleen maar voor kleine kinderen heb je dan dingen. Ik wilde dan ook eentje die normaal, normaal de goede snelheid kan, kan halen. Maar die zijn in Nederland helemaal niet te krijgen. Mm. Dus een alternatief ja. voor mij, maar ik denk ook voor heel veel andere uh, mensen in Nederland... die op zoek zijn naar een alternatief die best wel groen willen... Maar het is gewoon punt 1 niet te betalen. Ja. Want ik kan, dat, ik kan niet zomaar uh, 30, 40.000 euro voor een nieuwe auto neertikken. Nee, maar nou snap dus... ik dat de Biesbos wat moeilijk bereikbaar is misschien dan, hè, op een, een goede nee, hoor, manier. Maar de, maar de binnensteden, daar kun je gewoon je met de trein naartoe. Dat uh, gaat allemaal nog goed. Oh, oké. Okay. Maar goed, de en binnensteden de is een de ander de verhaal, meneer Pauw. <laughs> zo, even kuggen. Uh, de binnensteden zijn een ander verhaal... om die op een, uh, nou ja, een beetje milieuvriendelijke manier te bereiken misschien. Nou, dat, dat is wel leuk, want dat sluit ook aan op een onderwerp... wat van de week eerder bij jullie op de radio was. Dat was dat het, uh, dat het vliegen uh, ontmoedigd moet, uh, moet worden. Ja. Uh, nou, dat vond ik ook zo heel interessant. Iets waarom, waarom zorgen ze er niet gewoon voor... Uh, dat je bijvoorbeeld ook betaalbaar naar, een, naar, een grote naar, de, naar de grote steden toe kunnen, uh, kan, uh, kan... met de trein bijvoorbeeld? Ja. Weet je wel, want als je met de trein gaat... betaal je vier keer zoveel. En nu, uh, hier in Nederland. Nou, ja, ik weet uh, niet of je de parkeertarieven uh, een, een, een beetje En als nou. ik naar de stad toe wil, dan gebruik ik gewoon mijn auto. Want ik heb sowieso nodig om dan naar de trein toe te gaan. En, man, dat is een partij ontslachtig die je niet, uh, niet vrolijk van Ja, u, u kunt binnenkort met de Eurostar naar Londen. En dan kost een retourtje ongeveer 90 tot 100 euro. Dat is echt uh, zeer concurrerend met vliegen. Kijk, dan, dan wordt het interessant. Precies. Dan moet je daar nog een auto gaan huren. Ja. Meneer de Pauw, ik ga u een hele fijne dag nog wensen daar in de Biesbos. En, uh... Ja, dank Dank je wel. Geniet dankjewel. ervan. En nogmaals, ik, ik zeg dit niet alleen maar als negatief... ...ik probeer het juist positief. Ja. Ze moeten vanuit, vanuit, het, vanuit uh, de Europese Unie of weet ik het waar vandaan... ...moeten ze veel meer betaalbare <coughs> alternatieven gaan, uh, gaan ontwikkelen. Betaalbare alternatieven zet ik op het lijstje. Hartelijk dank. <coughs> Marco de Pauw, Rutger groot Goedemorgen, Stand.nl. Binnensteden moeten goed bereikbaar blijven voor auto's. Wat vindt u? Goedemorgen. Hallo. Uh, nou... Ik vind juist dat we, uh, bijvoorbeeld de stad als Amsterdam... dan moeten we juist de auto gaan weren. Omdat we zien dat zowel voor gezondheid als de leefbaarheid van de stad... de auto daar nu een veel te dominante positie in neemt. Uh, en in een stad als Amsterdam, uh, dat zou een zegen zijn... als de binnenstad ja. uh, in grote delen auto vrij wordt. Ja, u bent fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam... en jullie willen 10.000 10 parkeerplaatsen verwijderen hè, uit de stad. Ja, zeker. Gaat ja, u daarmee stemmen trekken, uh, denkt dat... u? Wat zegt u? Gaat u daarmee stemmen trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, dat denk ik wel. Uh, uh, en dat maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit, hoor. Wij vinden dit gewoon. Oh. Uh, en dat vinden we al heel lang. Dus maakt niet uit. Dus we gaan er wel of niet uh, op stemmen. Nee, kijk, ik denk dat het interessant is vanochtend. was Er een onderzoekje waaruit bleek dat juist Amsterdammers... heel erg voor maatregelen zijn die de luchtkwaliteit bevorderen. Mm -hmm. En heel erg voor maatregelen zijn die de druk van het autoverkeer op de stad verminderen. Dus ik, uh, ik hoop en denk dat we daar zeker stemmen mee gaan trekken. Kijk, je ziet dat de binnenstad van Amsterdam gewoon heel vol is. Dat die... Uh, heel veel blik staat gewoon stil. Ja. Uh, uh, uh, en dat is zonde van de openbare ruimte. En dat autoverkeer is ook gewoon niet goed. Uh, dus als je echt van Amsterdam wil genieten... dan moet je inderdaad 10.000 parkeerplekken ja. daar opheffen. Hoe moet het eigenlijk met taxis? Nou ja, je moet daar goed naar kijken. Je moet uh, uh, de bereikbaarheid, zeker ook minder valide mensen... moet je natuurlijk gewoon goed regelen... Uh, taxis, daar kun je echt wel doorgaande routes voor maken, dat dat nog steeds kan. Ja. Uh, maar we moeten veel slimmer gaan kijken naar waar nou echt de mobiliteitsknelpunten zitten. Uh, uh, en het is heel logisch dat je zeker in een binnenstad, binnenkort gaat het Noord-Zuidlijn uh, hopelijk rijden. Uh, dan is die stad echt wel goed bereikbaar. Ja. En dat betekent dus gewoon dat het blik echt naar de randen van de stad moet. Uh, zodat je veel meer op andere manieren de stad in kunt. Ja, en toch maken die, uh, die winkeliers... de detailhandel Nederland... maken zich daar toch wel zorgen over. Namelijk, over zijn onze klanten nog wel welkom? Nee, maar dat is natuurlijk heel lollig. Hè, want dat is, is dat dan onzin? Nederland. Nou, het, het grappige is dat ik een groot verschil zie... tussen detailhandel Nederland en Amsterdamse ondernemers. Want ik praat regelmatig met Amsterdamse ondernemers. En die zien ook... Dat de auto niet de belangrijkste uh, uh, manier is voor mensen om de stad binnen te komen. Er is ook eerder wel onderzoek geweest waaruit blijkt dat juist mensen die niet met de auto komen het meeste geld uitgeven in de stad. Uh, dus kijk, volgens mij moet je zorgen dat de stad bereikbaar is. Uh, maar moet je zorgen dat het niet met de auto is. Omdat ook, ja. wat ik al zei, de luchtkwaliteit uh, gewoon dusdanig slecht is. Dat we echt op andere manieren over mobiliteit moeten denken. Dus ik deel die zorgen niet. En ik zie ook dat Amsterdamse nee. ondernemers uh, die zorg ook maar ten dele delen. Want het MKB in Amsterdam zegt nou juist... we moeten heel anders gaan kijken. En zorgen dat voetgangers en fietsers veel meer ruimte krijgen. Ja, hier aan tafel steekt Wart Wijnels, hoofdredacteur van Vrij Nederland... zijn vinger op. Ja, nou, Ik was nieuwsgierig uh, of jullie nagedacht hebben... over hoe je de inkomstenderving gaat compenseren. Eigenlijk. Want uh, 4 euro per uur, 10.000 parkeerplekken... Um, een snelle rekensom leert een half miljoen opbrengsten per ja, dag. Je krijgt uh, op de gemeentebegroting op deze manier. 150 nou, miljoen euro wat je verliest per jaar. Ja. Ruwweg. Hoe ga je, je dat compenseren? Klopt. De rekensom klopt helaas niet helemaal. Omdat uh, uh, het niet gaat over uh, parkeerplekken die altijd maar uh, uh, voor bezoek... Het gaat bijvoorbeeld ook over vergunningen. Uh, vergunningen zijn vele malen goedkoper. Uh, dus de inkomstenderving zal in ieder geval lager zijn. En uiteindelijk is politiek gewoon keuzes maken. Hè? Wat wil je nou met de stad? En ik vind dat een groene, leefbare stad uh, ook echt wat mag kosten. En die inkomstenderving, uh, daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Er is een meerderheid in uh, de gemeenteraad van Amsterdam... Die bijvoorbeeld iets als de toeristenbelasting wil Maar je zegt dus eigenlijk niet van we gaan proberen. de parkeerplekken wissen, we gaan de vergunningen weghalen. Dat is wat je zegt. Dan, maar dat is ja, ja, misschien dat politiek wat minder handig te verkopen boodschap. <laughs> nee, nee, ja, ja, de ja, vergunningen ja, worden ja. afgeschaft. Ja. Dat is wat ze ja. nee, van nee, plan zijn. Is, nee, het niet het de parkeerplekken. Jawel, want ik wil bezoekers parkeren zeker ontmoedigen. Want ik vind het nog steeds buitengewoon merkwaardig. dat je vanaf de ring zo tot aan het monument op de dam kunt, uh, kunt rijden. Uh, uh, uh, maar nogmaals, uh, gedurfde inkomsten, dat is nou juist waar politiek om gaat. Durf je te kiezen voor een leefbare groene stad? Ja. En dat mag dus. En dat moet je dan maar zijn. gewoon accepteren Geen omwille van een leefbaardere nee, stad. Rutger nee, grootwassing, dit... fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam. Ik ga u bedanken. Uh, want we, uh, ja, er is natuurlijk nog veel meer nieuws in de wereld uh, vandaag. We laten het blik even voor wat het is. We duwen dat even nu dan uh, naar de rand van deze uitzending. Uh, meneer Van Bokstel, wat is u opgevallen vanochtend? Nou, eigenlijk gisteravond uh, op televisie zag ik Poetin een uh, grote reden uh, geven... en uh, dat stond vanochtend ook in een aantal Nederlandse kranten groot vermeld. Ja, met met reden mooie, voor, het, met een reden voor het Russisch kruip. parlement? He? Ja, voor de Duma. En, en hij kondigde aan nieuwe uh, laagvliegende raketten... die goed het raketschild van het Westen weer kunnen omzeilen. En toen dacht ik even van ben ik weer terug in de jaren tachtig waarin we de wapenwetloop hadden tussen Amerika en Rusland... Ja. en het plaatsen van kruisraketten... en een demonstratie van meer dan een miljoen mensen in Amsterdam... tegen de gekte die op dat moment uh, heerste. Want wij konden het allemaal niet eens meer begrijpen... wat we aan het bouwen waren... en wat het nog meer kon vernietigen dan het ander. En het lijkt wel weer een beetje terug... Die ja. retoriek. En, en ik denk altijd dat is een deel. Belangrijk voor het binnenlands gebruik. Hè. Maar bij Poetin zie je toch ook wel. het gedrag van het miskend talent. Ik ben lang niet gehoord. en ik zal laten zien dat we er weer zijn. Ja. Ja, ik zit wel even te denken. had Halbe Zijlstra. even los van dat hij dan niet. Uh, aanwezig daarbij was. maar wel een punt. met uh, de dreiging van Poetin. ja, daar, daar was hij niet de enige in. Er zijn heel veel mensen die. Die ook uh, gewezen hebben op uh, nou ja, dat, dat Rusland uh, zich lang miskend heeft gevoeld. Ja, ja. Uh, het hele debat van Europa groter maken tot en met Oekraïne. Ja, dat, kijk, dat zijn buren. En dat doet natuurlijk iets met het grote gevoel van de Russen. Die eerst een rijk hadden. Wat vele andere landen omvatten hè, na de Tweede Wereldoorlog. Daarna weer een stuk kleiner zijn geworden. Ja. Uh, dus het, is, het zal ook te maken hebben met psychologie en sociologie. Ja, uh, ja. Van, de, van de, de, de grote Russische. Ik dat een heel centraal ja. woord is ja. hoor. Want uh, Dirk Sauer, mediaondernemer die in uh, Moskou ja. woont, die uh, tweette meteen van: als Poetin nou eerst eens een snelweg tussen Sint-Petersburg en Moskou ja. uh, kan aanleggen die goed is, dan geloof ik dat hij raketten kan bouwen die overal ter wereld. <laughs> ja. en er waren ook reacties op de animaties. Ja. Ja. Uh, de filmpjes die werden vertoond ja. van Nou, als dit het niveau van de filmpjes is. Dan ja. ja, het is, het, het, is, beetje het, het is een beetje meer... wat we vooral retorisch Ja, dat denk ik ook. Kijk, bij Amerikaanse president hebben we dat natuurlijk ook altijd gezien. Hè, dan is de taal soms veel harder. En dan denken wij allemaal: toe, hoe moet dat nou? Maar dat is dan vooral voor binnenlands gebruik. Ja. Ja, Daar moet je ja. scherp aan de wind varen. Wil maar je goed, voor binnenlands gebruik of niet? Nederland is op dit moment. We zijn een maand voorzitter van de Veiligheidsraad. Wat moet Nederland met deze toon en deze taal? Nou, ik heb wel vertrouwen in, in, in de rol die Nederland daarin kan vervullen. Uh, en een maand lijkt kort, maar je zit natuurlijk altijd ja. dicht bij het vuur. Ook de maand ervoor, de maand erna. Weet je, je bent echt onderdeel nu in de veiligheidsraad. En ik denk dat Nederland met, met gepaste wijsheid toch moet zoeken naar het openen weer van dialoog. Ja, want wat, wat is uh, dan, inderdaad, hoe doe je dat, die gepaste wijsheid? Ja, door door hele, hele goede contacten te leggen met landen, andere landen om je heen... in de Veiligheidsraad, kijken ja? of je bruggen kan bouwen... wat, wat, wat gaat China doen bijvoorbeeld in, in, in deze situatie. Maar misschien ook wel uh, iemand als Macron... Die, die heel erg ook weer de blik op, op de rol van Europa heeft... samen ja. met Merkel... Uh, Nederland kan daar echt, denk ik, een goede rol in vervullen. Om, om te zorgen dat uh, nou ja, die retoriek niet doorslaat in. Uh, ja. Nou ja, zeg maar Het is me nog een, een beetje abstract. Kant. Want even concreet, wat zou dat dan inhouden? Nou ja, maar dat houdt in uh, overleggen, praten. Ja. Uh, zorgen dat mensen met elkaar in gesprek blijven. En, en, en niet uh, uh, zeg maar de, de ene vuist weer bij Olleken Bolken, bolken denen de op de andere komt. En op een gegeven moment denkt van, nou, wanneer komt de knal? Maar. Uh, maar je je zei net van uh, die, die uh, situatie gisteren doet een beetje denken aan de jaren tachtig. Ja. Nou ja, Koude Oorlog. Dat is bij uitstek een periode geweest... waarin de Veiligheidsraad natuurlijk een redelijk marginaal bestaan leidde... door nou, de aanwezigheid van ja, Rusland ja, erin en ja, het, ja. we, uh, nee, dat, het vetorecht van Rusland. Dus ja bedoel je praten is fijn, maar de houding van Poetin is... Uh, meneer Van Bokstel wordt gebeld. Maar... Ja, ja, o jee. Wie is het? Nou, een collega uit de Raad van Bestuur. Een collega uit de Raad van Bestuur. Ja. Oké. Okay. Um, wie? Welke, nee. welke collega? Ja, ja, ja, ja. Dat is leuk. Hij is uit. Oké. Okay. Die ja. weet niet dat u hier nee, zit? Maar, de, de, nee, dat nee. denk ik. Ik kom weer even terug op het punt. Ja, wat ja, ik probeer even verder. Rusland <laughs> dat, en de Veiligheidsraad. Dat, dat het wel een, lastig, een lastige era, is, een lastige tijd, een fase... om in die Veiligheidsraad iets voor elkaar te proberen te krijgen. Ja, maar wij hebben of, toch uh, een hele een goede uh, geschiedenis in, in die rol. We hebben echt hele kundige diplomaten in het verleden ook gehad... die, die echt altijd kanalen wisten open te krijgen. Eh, ook onorthodoxe wendingen. En dat is nodig. Was, dat, is nodig. Was na de, hè, dat was uh, 99, geloof ja. ik, Oost-Timor. Ja. We hebben heel veel voor elkaar gekregen. geweldig ja. uh, rol kunnen spelen in die ene maand. Uh, maar dat, dat was wel uh, na de Koude Oorlog. Jawel, maar goed, ik ga hier ook dat... niet suggereren... dat wij in die maand even dit wereldvraagstuk oplossen. Het gaat om de, toons, hey Jan, het die gaat om de toon de die dialoog. je zet, de dialoog. Het, ja. het, het, het, het Echt weer de poging om in gesprek te blijven. Want, want deze retoriek die over ons heen dondert... He, ja. waar, waar wij echt als toeschouwers naar zitten te kijken... en denken, poe, wat gebeurt er hier nu weer... En als je daar een beetje op kan vertrouwen dat achter de schermen die mensen ook wel weer gewoon in gesprek zijn. Mm -hmm. En dat hier niet de gekte van het woord regeert, maar echt het verstand blijft uh, werken. Ja, ik hoop dat we daar een goede rol in kunnen vervullen. Ja, en wie zou die rol dan moeten? Uh, wie is de vlees geworden uh, uh, figuur die dat uh, bij uitstek zou ja, kunnen vervullen? Ja, uh, ja, ja, ja, ja, van van, van Hoge Dorp, geloof ik. Nee, die, nee Oostrom. Oostrom, ja. Ja, Oostrom. Die, die, die, die is dat toevertrouwd. Ik heb echt veel feducie ook in Sigrid. Kaart, die op het ja. interim minister is, die een Luitlandse lange diplomatieke zaken. geschiedenis die heeft. Gaat ook in ook de diplomatie. 8 maart langs, geloof ik, hè? Ja, ja. En, uh, en ik denk dat zij met haar kennis en vaardigheden uh, echt in staat is om partijen gewoon in gesprek met ja. elkaar te houden. En is het dan nog handig dat Geert Wilders daar ook nog even tussendoor fietst, zo daar in Moskou? Nou ja, ieder, heeft zo, ieder zo zijn moment. Ja, oké. Okay. Dan laten we het even bij voor uh, dit eerste half uur van Spraakmakers. We zijn zo weer terug. NTO Radio 1. Zondag worden ze uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse filmprijs. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Oh. And the Oscar goes to. Wij volgen het spektakel op de voet. Van de rode loper tot de speeches. When I look down at this golden statue... may it remind me and every little child... that no matter where you're from, your dreams are valid. Thank you. In de nacht van zondag op maandag, tussen 2 en 6, de Oscars van 2018. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. De Renault Talisman.